worden binnenkort tentoongesteld. Het weer vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. De temperatuur daalt in het binnenland tot rond het vriespunt. Overdag eerst vrij zonnig en droog... maar in de avond gaat het licht regenen. En dat wordt zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. CFM in 2010 al 20 jaar live. Met, met nu de nacht. You said if I was wager, I'd still be wager. Now ain't that some shit? And although that's praying in my shades, I still wish you the best. The uh, fuck you? Oh, yeah, I'm sorry. I can't afford a Ferrari. But that don't mean I can't fix you there. Uh, I guess he's an Xbox, and I'm more an Atari. About the way you play. Black Friday. My mother's eye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 Het papier, het spoorboekje verdwijnt toch niet helemaal. De NS gaat een geprinte versie van het internetspoorboekje aanbieden. Vorige maand maakten de spoorwegen bekend dat ze willen stoppen met het maken van de papieren versie, omdat die nauwelijks nog wordt verkocht. Dat leidde tot protest van consumenten en reizigersorganisaties. Vooral ouderen zouden het spoorboekje willen houden. De NS heeft nu besloten om mensen zonder internet met een printversie tegemoet te komen. Vanaf volgend jaar zijn ze tegen een vergoeding bij de klantenservice op te vragen. Hoeveel een printje gaat kosten is nog niet bekend.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 Ook premier Rutte heeft in 2007, toen hij nog VVD-fractieleider was... gezegd dat het hebben van een dubbele nationaliteit moet worden tegengegaan. De 33 mijnwerkers die in Chili ruim twee maanden diep onder de grond vastzaten... hebben een medaille gekregen van president Piñera. In het presidentiële paleis kregen ze ook een replica van de reddingscapsule... waarmee ze zo'n twee weken geleden naar boven zijn gehaald. Er stonden duizenden mensen bij het paleis om de kompels toe te juichen. Na de plichtigheid was er nog een voetbalwedstrijd tussen de mijnwerkers en de reddingswerkers. De mijnwerkers verloren met 3-2. Volgens president Piñera speelden ze goed, maar waren de mijnwerkers...